12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Vermiste jongetje Michael, doodgevonden. NS en ProRail trekken alle verloven in. Een ijsbreker in Twentekanaal. Het weer in het westen vrij veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw. In het midden- en oosten droog, meer ruimte ook voor de zon. Maxima vanmiddag tussen min 1 in het zuidwesten en min 5 in het noordoosten. Komende nacht wordt het min 7 tot min 10 graden. Morgen op veel plaatsen zon, het blijft bijna overal vriezen. In een vaart in Flevoland is het lichaam gevonden... van het vermiste jongetje Michael uit Luttelgeest. Voor de tienjarige Michael van Dijk werd woensdag... een Amber Alert uitgegeven. Hij werd vermist nadat hij het huis van zijn grootouders had verlaten. Agenten zochten op akkers bij kassen en in het bos naar Michael. Duikers van de marine zochten in het water en gebruikten sonarapparatuur. Zijn lichaam is gevonden in het water in Luttelgeest. Het is nog niet bekend hoe Michael van Dijk om het leven is gekomen. Spoorbeheerder ProRail en ook de NS hebben zoveel mogelijk medewerkers opgeroepen... om te voorkomen dat de treinen loopt. de komende dagen weer ontaardt in een chaos. Alle verloven zijn ingetrokken, melden de organisaties. NS en ProRail besloten gisteren om de dienstregeling... tot en met maandag aan te passen aan het winterweer. Annelo van Egmond, woordvoerder van de NS, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het vandaag? Uh, nou, de, de, de treinen lopen eigenlijk heel uh, rustig en stabiel op gang gekomen. Alles rijdt uh, nu uh, volgens plan. En daar zijn we heel blij om. En uh, alle informatie die we daarover geven op de borden en via de omroepinstallatie... is uh, volkomen in lijn met wat er ook uh, rijdt. Ja, alles rijdt volgens plan, maar er rijdt veel minder, hè? Ja, wij rijden met, een, uh, met minder treinen om ervoor te zorgen dat het, uh, het ook stabiel blijft... Uh, dat hebben we in overleg met ProRail uh, besloten om uh, uh, uh, rustig aan te beginnen en uh, de zaak niet uh, over de kop te draaien. En wat betekent veel minder? Nou, dat, ja, dat is per regio verschillend. Dan moeten de mensen eventjes op uh, ns.nl kijken. Daar staat het heel goed, uh, want uh, Friesland is heel anders dan uh, Brabant en de Randstad is nog weer anders. Welke maatregelen worden nu genomen om nieuwe problemen te voorkomen? Het blijft immers vriezen. Ja, het wordt vannacht ook weer heel koud. Uh, dat betekent dat heel veel medewerkers, met name van ProRail, klaarstaan om uh, wissels uh, in de gaten te houden en bovenleidingen. Uh, en wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk personeel uh, op de stations en uh, op de treinen te hebben. Betekent dat, uh, omdat nu alle verloven ingetrokken, dat uh, het niet meer voorkomt, die problemen van gisteren en eergisteren? Nou, dat kunnen we nooit zeggen. Uh, we weten niet hoe koud het uh, vannacht wordt... Uh, maar het laat zich aanzien dat vandaag in ieder geval uh, de treinen rustig rijden... en dat uh, iedereen die een treinreis moet maken uh, ook op zijn bestemming aankomt. Vannacht reageerde NS-directeur Ingrid Thijssen op de chaos op het spoor van de afgelopen dagen. En op de vraag of ze daarvoor haar excuses wil aanbieden, zei ze het volgende. Nou, daar moet ik even over nadenken, omdat ik vind het absoluut echt heel vervelend. Het gaat me echt aan het hart. En tegelijkertijd denk ik, als ik genoeg treinen heb, ik heb genoeg personeel... Alleen waar ik overheen moet rijden, dat doet het niet. Dan. dan, uh, dan het, er zijn uiteindelijk ook grenzen zeg maar, aan wat er kan. Ja, uw directeur Ingrid Thijssen vindt het niet nodig om sorry te zeggen. Wat is daarop uw reactie? Nou, NS is en voelt zich absoluut verantwoordelijk voor het ongemak dat de reizigers de afgelopen dagen hebben ervaren. Uh, en wat mevrouw Thijssen vooral wil aangeven is dat wij eigenlijk net zo uh, gefrustreerd zijn als veel van onze reizigers. Want we hebben in de voorbereiding uh, zoveel mogelijk gedaan en we hebben echt klaargestaan. En als het dan toch misgaat, uh, omdat, er, uh, omdat er in de infrastructuur dingen niet, uh, niet helemaal goed gaan, dan is dat gewoon ontzettend jammer. Ze zegt eigenlijk ProRail moet ik excuses aanbieden, niet wij. Nou, ProRail en NS zijn samen verantwoordelijk dat de reiziger zo snel mogelijk en zo goed mogelijk vervoerd wordt... Uh, maar ja, het is een combinatie. Uh, de trein kan niet zonder de rails en de rails kan niet zonder de trein. Duidelijk. Dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Van het spoor naar de weg door het winterweer is ook vandaag de maximumsnelheid op een aantal snelwegen verlaagd. En die snelheid staat aangegeven op de matrixborden. Op de A4 bij Amsterdam, de A7 bij Zaandam en op de A2 bij Holendrecht. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten met klem die borden in de gaten te houden. We zijn met man en macht, uh, is staat bezig om de gladheid te bestrijden. We hebben uh, vanaf vrijdag eigenlijk heel veel zout gestrooid. Maar als er minder verkeer op de weg rijdt, heeft het zout een in mindere werking. En daarnaast uh, uh, werkt het zout inderdaad ook iets minder onder de min 7. Dus om de weggebruiker alert te maken op verwaardelijke gladheid... zetten wij uh, de snelheidsverlaging als extra maatregel in. Een ijsbreker van Rijkswaterstaat maakt vandaag het Twentekanaal ijsvrij. Het is de bedoeling dat er morgen weer schepen door de sluis bij Eef te kunnen. De sluisdeur stortte vijf weken geleden naar beneden. Rijkswaterstaat test dit weekend de tijdelijke constructie... die de kapotte sluisdeur op en neer moet takelen. Er liggen 42 schepen stil voor de sluis... waardoor er ijs is aangegroeid en dat moet kapot, zegt Rijkswaterstaat. We zijn vanmorgen in Goor begonnen. We zijn allemaal almalo gevaren waar een dikte was van 10, 11 centimeter ijs... We zijn nu naar Evening gevaren en gaan vanavond nog door naar, naar Hengelo. We willen gewoon aankomende maandag alles voor elkaar hebben... om dat als we kunnen gaan schutten... dat de schepen dan ook veilig kunnen varen op de Twente -kanalen. De economische schade door de stremming in het Twente Kanaal loopt in de miljoenen. Nederland beleeft voor het eerst sinds 1997 weer een officiële koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde... achtereenvolgende de nacht meer dan 10 graden gevroren. Voordat er van een koude golf kan worden gesproken... moet het kwik minstens vijf dagen niet boven nul komen... en bovendien drie nachten onder de min tien. week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven het vriespunt. En sinds 1901 is er 32 keer een koude golf voorgekomen in Nederland. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij een brand op een camping in Zuid-Limburg is vannacht een man omgekomen. Twee staakcaravans zijn uitgebrand. De politie denkt dat het slachtoffer de 69-jarige eigenaar... van een van de kervens is... Het duurde even voordat de brand op de camping in Schinnen geblust was, vertelt de politie. De brandweer had moeite om de, de slangen aan te sluiten op de brandvoorzieningen op de camping zelf. Uh, schijnbaar functioneerde dat daar ter plaatse niet goed, dus heeft de brandwerver moeten kiezen om een lange leiding te leggen van enkele honderden meters. om zodoende toch water te krijgen. Daar. Het heeft allemaal net iets langer geduurd, maar dat heeft uh, weinig gevolgen gehad voor de uitslag van de brand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Met Romney heeft zoals verwacht de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Hij kreeg zo'n 45 procent van de stemmen. en liet mij Newt Gingrich, Rick Santorum en Ron Paul ver achter zich. Romney liet zich toejuichen door zijn aanhangers en herhaalde wat zijn doel is. You know, is Het is de tweede staat op rij die Romney wint. Vorige week won hij in Florida omnis rivalen hebben nauwelijks campagne gevoerd in Nevada. Ze lekker zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag. Gingrich heeft nog eens herhaald dat hij doorgaat. Hij ergert zich aan de verhalen dat hij op gaat geven. Er one story that came out today that somewhere that I just want to put to rest hopefully for the next few months. Um I am a candidate for President of the United States. I will be a candidate for President of the United States. We will go to Tampa. Uh, we have over 160.000 donors. We hebben een obligation om them voor hun waarden, hun their en de reden ze reason they've gotten involved. Dinsdag zijn er voorverkiezingen in Minnesota, Colorado en Missouri. Bij een bomaanslag in de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ongeveer 16 mensen raakten gewond. Onder de doden zouden ook politieagenten zijn. De bom was vastgemaakt aan een auto die geparkeerd stond voor het hoofdbureau van politie in Kandahar. Het explosief had zo'n kracht dat van omliggende gebouwen de ruiten sneuvelde. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Gisteren maakte de VN bekend dat het geweld in Afghanistan vorig jaar... een recordaantal burgers het leven heeft gekost. Er kwamen 3.021 burgers om het leven, ruim 200 meer dan in 2010. Vanuit China komen opnieuw berichten dat een aantal Tibetanen... zichzelf in brand heeft gestoken. Ze protesteren daarmee tegen de Chinese overheersing van Tibet. Het zou zijn gebeurd in een gebied in midden China waar veel Tibetanen wonen. Een radiostation en een activistengroep zeggen dat drie mensen zichzelf in brand hebben gestoken. Eén persoon is overleden, de twee anderen zijn zwaar gewond. Eind vorige maand waren in hetzelfde gebied rellen en kwamen tot geweld tussen Tibetanen en de Chinese autoriteiten. Meestal kiezen Tibetanen voor geweldloos verzet. In bijna een jaar tijd zouden 19 Tibetanen overgegaan zijn tot zelfverbranding. En 13 van hen zouden aan de gevolgen ervan zijn overleden. Voor de kust van papua Nieuw guinea wordt niet langer gezocht... naar overlevenden van de scheepsramp van donderdag. Volgens de autoriteit is de kans klein dat er van de 100 mensen... die worden vermist, nog iemand levend wordt teruggevonden. Op de gezonken veerboot zaten in totaal 350 mensen. Over de oorzaak van het ongeluk is officieel nog niets bekendgemaakt. De eigenaar van de veerboot zegt dat het schip zonk... nadat het werd getroffen door een monstergolf. De veerboot zou zijn, snel zijn gezonken zonder een noodsjaal te sturen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich niet weten te plaatsen... voor de finale van de Champions Trophy. In de halve finale verloor Oranje na shootouts van gastland Argentinië. Voor de Nederlandse vrouwen is het lang geleden... dat ze bij een groot toernooi de finale miste. En dat is even slikken voor aanvoerder Maartje Palme. Ja, het is lang geleden, maar ja, tuurlijk is het balen. Je wil gewoon iedere wedstrijd winnen. En zeker vandaag uh, staat gewoon heel de hele wedstrijd 2 in vorm. We zijn gewoon beter. En uh, uiteindelijk geven we twee minuten voor tijd uh, geven we het zelf weg. En dat is gewoon heel jammer. Het is gewoon echt heel zonde. Nederland speelt vanavond om het brons tegen Duitsland. De finale gaat tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Li Jie speelt vanmiddag de finale van de Europese top 12 in Lyon. Ze versloeg vanochtend in de halve finale de Luxemburgse Nishaljan. Mark Brasser, in de finale moet ze tegen het als eerste geplaatste Jia duo Heeft ze een kans tegen de Duitse? Ja, ze heeft, ze heeft zeker een kans. Anders het idee heeft dat ze geen kans heeft, hoeft ze natuurlijk niet aan die finale te beginnen. Moeilijk zal het wel worden. Ze hebben de afgelopen jaren vaak tegen elkaar gespeeld. In officiële toernooien, een keer of zeven. Ja, en Woe was toch vaak de sterkste. Het is 5-2 in het voordeel van de Duitse. Maar je zei het net, die halve finale. Een belangrijke overwinning voor Jay. In die halve finale tegen de Luxemburger Michel Lian. Want daar heeft Jay altijd veel problemen mee. Nou, die sloeg ze er dus mooi met 4-2 af. Daar zal ze heel veel vertrouwen uit hebben gehaald. Dus ja, we gaan het zo meteen zien tegen Woe. Het is wel mooi om te zien dat Jay echt in het toernooi is gegroeid. Roeit kwam hier ja, met weinig uh, ritme, met weinig wedstrijden in de benen zeg maar, hier naar uh, Lyon. Maar ze is echt in het toernooi gegroeid en kan het woe uh, heel erg lastig maken. En misschien wel gaan binnen. In Heerenveen is de tweede dag van de Nederlandse kampioenschappen Allround. Zojuist begonnen met de 1500 meter voor vrouwen. Sebastian Timmerman, bij de vrouwen gaat Marit Leenstra aan de leiding. Koen bij de mannen. Zijn ze ook de favorieten voor de eindzegen? Uh, ja, in mijn ogen wel. Uh, en zeker Marit Leenstra heeft inmiddels een aardig verschil opgebouwd met haar concurrentes. En heeft haar favoriete afstand uh, dadelijk te rijden, want dat is de 1500 meter. En dan zal ze wellicht meer voorsprong pakken op Linda de Vries. De nummer 2 dan de 3,3 seconden dat het is na de twee afstanden van gisteren. Het verschil met Jorien Voorhuis, die op de derde plaats staat, is al bijna 5 seconden. Het gaat om de Nederlands titel dit weekend hier in Heerenveen. Leenstra is trouwens titelverdedigster. Maar het gaat ook om twee tickets voor de WK uh, allround over twee weken in Moskou. Waar Linda de Vries al zeker van is. En het zou zomaar kunnen zijn dat die andere tickets naar Leenstra en naar Jorien Voorhuis gaan. Bij de mannen zit het allemaal veel dichter bij elkaar na de eerste dag, Koen Verwij leidt daar, en heeft maar 36 honderdste van een seconde voorsprong op Tetjan Bloemen, en maar 79 honderdste van een seconde strakjes voorsprong op Ben Jongejan. Dus dat wordt nog een mooie strijd bij die top drie bij de mannen, terwijl de verschillen bij de vrouwen dus wat groter zijn. In de Amsterdam Arena begint over een kwartier de wedstrijd in de Eredivisie tussen Ajax en FC Utrecht. En die houtkamp, Ajax kan met blessures, he. heeft trainer Frank de Boer voldoende Verdedigers kunnen vinden voor deze wedstrijd? Nou, het was uh, moeizaam. Het was puzzelen. Want uh, je zei terecht: heel veel blessures. Boilers, Zichterson van de wiel. Boerrichter, al de wereld. Ojas, Soleimani. Allemaal geblesseerd. En Vertongen ook nog uh, geschorst. En dus uh, was het heel erg moeilijk om een goede achterhoede neer te zetten voor uh, Frank de Boer. Anita speelt rechtsback. Van Rijn en Blind. Deli Blind. Centraal achterin. En koppers als linksback. En voorin. Uh, Ebisidio en Osbilis aan de zijkanten en uh, De Jong in de spits. Ja, het, uh, het wordt een, uh, een zware wedstrijd voor Ajax. Maar ja, FC Utrecht is ook in hele mate gedoen. Heeft ook veel blessures. Won eerder dit seizoen met 6-4 uh, in Utrecht van Ajax. En mochten ze vandaag weer winnen en dus allebei de wedstrijden winnen... dan is dat uh, hetzelfde als vorig jaar. En nog nooit is een Nederlandse club erin geslaagd... om twee jaar achter elkaar de dubbel te winnen van Ajax. We zullen het zien vanaf half 1 in de Arena. De hoofdpunten van het nieuws vermiste jongetje Michael, doodgevonden. Zijn lichaam werd aangetroffen in een vaart in Luttelgeest. NS en ProRail trekken alle verloven in om te voorkomen dat het opnieuw fout gaat op het spoor. En dan nog een laatste bericht. Vanavond komen de 22 rajonhoofden bij elkaar om te overleggen over de Elfstedentocht. Ze gaan kijken hoe het ijs op de route erbij ligt. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de Ajaan, het hij hier over de pit. Ja, dit is een goed spel hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Naar ene te gast Kees Ploegsma, oud-manager bij PSV. Vandaag de dag voetbalmakelaar. De vraag is: hoe ziet hij de toekomst van het voetbal? En meer in het bijzonder de toekomst van Eindhoven PSV? Dit uur, programmamaker Koen Verbraak. Hij maakte een driedelige documentaire over het legendarische duo van Cote en De Bie. Vanavond deel 1 op de televisie. Kijkt allen. En Cassie Kijken met onze tv-rescent Ron Vergauw. Ron, veel winterse beelden deze week neem ik aan. Ja, het waren veel koude tafereeltjes. Maar ook bibberende verslaggevers, opgewonden rayonhoofden, ijstesters, weermensen. Maar op sommige tv-presentatoren had het koude weer wel een heel rare uitwerking... Zometeen vertel ik hoe dat precies zit. En onze vliegende kiep, verslaggever Jules van der Part, uh, Wart uh, Jules op pad, zie je al een rayonhoofd? Ja, die staat naast me, maar ja, daar gaan we zo meteen mee praten. En, uh, ja, hij is ook eigenaar van het, uh, van het museum, uh, het Elstede Museum. En ik uh, sta nu bij een schap van de Piet Kleine, waar uh, hij hier uh, in uh, 1986 niet uh, gestempeld heeft. En daardoor kreeg hij uiteindelijk uh, wel zijn kruisje, maar wordt hij niet in de boeken overgenomen. Er staan heel veel verhalen hier en uh, daar gaan we het zo meteen over hebben met Gauke. Gauke, alleen Hoofd. Een, uh, een naam die we de komende dagen vaker tegenkomen. De Dat is onze website. Te gast, Koen Verbraak. Als gezegd, Koen, je maakte een documentaire over het werk van Kees van Kooten en Wim de Bie. Ook een beetje over hun leven, hè? gaat het? Ja, en eigenlijk ook, heb ik gemerkt, gaat het ook een beetje over ons eigen leven. Want als een oeuvre kun je bijna als een duimstok naast je eigen bestaan leggen. Uh, dus de dingen die je terugziet, daarvan denk je... ach, toen was ik een jaar of twintig of zo. Of toen was ik dertig. Dat roept het ook een beetje ja, op, gek wat, genoeg. Want een decennium vier onze vaste baken ja, geweest. Hè? vanaf 1963 uh, op de radio tot 1998. Tjonge, ja. ja. Daar zijn heel wat generaties mee opgegroeid. Kom, jij maakt niet alleen televisie. Je bent ook een man uh, van de krant, de NAC. Ja, daar schrijf ja. je voor. Uh, en Vrij Nederland. En Vrij Nederland. Uh, vroeger deed je ook radio... Je zou bijna denken, uh, je bent een veelvraat, kan je niet kiezen? Ik vind al die uh, uh, takken van sport leuk om te doen. Ze hebben ook allemaal iets met elkaar te maken. Schrijven heeft een beetje met televisie te maken. Uh, radio weer met, met, met schrijven. Dus dat, het is allemaal heel leuk om te doen. Ja, en vaak, vaak krijg je de ruimte om mooie, lange dingen te maken... over ja. mensen, over wat ze beweegt, over wat hun emoties zijn. Is dat ook de kracht die jij als, als interviewer meebrengt, als maker van nou, deze Nou, het is heel erg moeilijk om, om, om mezelf ja? te... te op, op, te, te waarderen wat dat betreft. Dat laat ik graag een ander over. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. Nou ja, je hebt wel een he, laten we zeggen een herkenbare keuze gemaakt. Bijvoorbeeld niet voor het nieuws of nee, voor de nee, sport. zeker. zeker ja. uh, je, dat hebt, is waar. je hebt deze weg uh, gekozen ja. en met succes naar het beleid. Het is in ja. elk geval leuk om je langere tijd in iemand te kunnen ja. verdiepen. Of je ja. lang met iemand praat of, of wat dan ook. Dat is, ik vind dat mooi. Ja, want je bent heel erg bekend geworden door de serie Kijken in de Ziel... Hè, met de psychiaters, ja. die je uh, ons uh, liet zien. Strafpleiters ook natuurlijk, toptrainers, politici. In 2010 kreeg je daar zelfs, ik meen de zilveren voor Ja, hoor, dat, was wel, dat was wel iets, hoor. Ja, is dat wat? Ja, dat is, het is een prachtige uh, prijs natuurlijk. Ja, toen ze me belden, dacht ik ze bellen vast over een minuut terug... van we hebben ons vergist, we hebben het verkeerde nummer gedraaid. Hoe maar komt dat? dat was echt voor mij. Ja. Ja, ja hij, hij is voor jou. Dus uh, je, je zit in feite in de rij van Van Kooten en De Gier. Om maar eens een paar... Ja, tonen... maar om even de verhouding op scherp te stellen. <coughs> zij hebben er twee gewonnen en een erenipkoff. He? Dat, dat, dat is, is wel de eredivisie. Ja, ja maar goed. <laughs> je, je bent nog een stuk jonger dan de heren. Dus het, het kan nog. Uh, laten we eens even uh, terugluisteren naar een paar fragmentjes... uit uh, de serie Kijken in de Ziel. En wat doet u dan in zo'n therapie? Stelt u zich dan anders op dan tegenover anderen? Ben je narcistisch iemand... Zal je wat eerder de persoon het gevoel geven dat, zoals hij is, dat dat in orde is? Kunt u eens beschrijven wat voetbal voor u is? Uiteindelijk is het voor iedere speler en trainer ook een uit de hand gelopen hobby. Advocaten zijn de sterren van het strafproces geworden, een beetje. Weet je, tegenwoordig heet iedereen een topadvocaat en zo. Hoeveel topadvocaten telt u? Kunnen die op één hand? Die kunnen zo'n beetje exact op één hand, We ja? ja, nee. zitten de twaalf in deze serie. Dat is uw probleem. Is dat nou een vak of een roeping, die politiek? Het ja, is wel een vorm van kastijding. Ik bedoel, je weet in zeker... Kasteiding? Nou ja, ja, je ja? krijgt wel veel op je duivel, maar je denkt... ja, ik doe het voor, uh, voor het goede doel. Dit is uw leven. <laughs> dit is uw serie. In, uh, hoeveel seconden samengevat? Veertig zo, uh, zo ongeveer. Um, Mooi gekozen, trouwens, goede fragmenten. Ja, er komt de redactie toe. Welke serie? Heb je, heb je een voorkeur voor een serie? Nou, die psychiaters waren natuurlijk wel leuk, omdat het de eerste serie was. En dan weet je totaal niet wat je eigenlijk waar, hoe het gaat uitpakken en zo. Dat ben je niet. Ik ben nu een nieuwe serie aan het maken met artsen bijvoorbeeld. Okay. Dat, vind ik, dat vind ik ook heel leuk om te maken. Ja, Wat is daar leuk aan? Nou, omdat die natuurlijk met allerlei dilemma's te maken hebben. Hoe ga je met patiënten om? Uh, wil je tot elke prijs doorgaan met je behandeling? Of waar ligt dan die grens? Vind ik onderwerp onderwerpen ja, af te praten. En hoe vind je dan de artsen die daarvoor nodig zijn? Ik werk altijd zonder redactie. Ik doe het allemaal alleen. Dus ik zoek er een heleboel op. En ik, uh, net zolang dat ik denk, nu heb ik er twaalf groeien. Ja, ja, maar wanneer, wanneer is een arts, uh, laten we zeggen, voor deze serie uh, geschikt? Ik vraag in elk van aan de artsen die ik zie... wie vindt u nou heel goed in uw vak? Ja. En dan ga ik naar zo iemand toe en dan kijk ik van... is er een klik? Is het een, is het een goede verteller? Raakt hij me? Heeft hij een mooi verhaal? Dat zijn ook dingen die... kijk, we moeten straks wel drie uur met elkaar doorbrengen. En als de klik er niet is, houdt het ook op. Ja, dus maar ik zoek dus naar een stuk of twaalf goede mensen. Drie uur opnemen? Ja. Voor een uitzending van... Ik snij ze door elkaar Dus twaalf keer drie uur. En dat, daar maak ik zes uitzendingen van 40 minuten van. Dus ik heb 40 uur ongeveer. En daar moet ik zes keer 40 minuten van maken. Dus ja. het mooiste je weg, <laughs> zeg maar. <laughs> ja, dat is altijd, hè? Kill, ja. kill your darlings. Um, en straks gaan we praten over de serie van... Uh... Vanavond, deel 1, uh, ja. althans bij de VPO van ja. Koten en uh, de BIE. Maar we vragen onze gast ook altijd even naar het nieuws van hem, in dit geval van uh, deze week. Waar kom jij dan op uit? Wat ik toch wel een van de meest aangrijpende nieuwsfeiten vond, was het overlijden van Duska Meising. De schrijfste? Ja, vond ik een schok. Uh, dus iemand die ongelooflijk mooie dingen maakte, prachtig kon schrijven. En een bijzondere vrouw bovendien. En een, echt een gemis dat zo iemand weg is. Want ik ben ervan overtuigd dat er nog wat van me te verwachten was. Maar ja, ze is er niet ja, meer. Er ja, stond weer een nieuw boek op stapel, zag ik geloof ik in de krant. Ja. ik was al eind meegevoerd. Ja. Ik, ik, mee ja. Ja, zonder... ik weet niet of je voelt Over de Liefde hebt gelezen van een paar jaar geleden. Een ontroerend mooi boek. Ja, ja. Echt heel bijzonder. Over uh, Xandra Schutte. Ja. Dat was haar uh, geliefde destijds. Ja. ja. ja. Ik heb hem <laughs> natuurlijk ook nog gekend als mijn hoofdredacteur bij Vrij ja. Nederland. Hè. Ja, en in die boosheid heeft ze dit prachtige boek geschreven. Terwijl het geen rancuneus boek was. Het was nee. Ze had er toch literatuur van weten te maken van haar boosheid. En dat ja. is toch erg knap. Uh, we, we kunnen een fragmentje laten horen van, uh, van Dooska Meising. Uh, dat komt uit het uh, programma uh, Benali Boek 2011. Waarin ze vertelt over haar roem na het winnen van de ACO-literatuurprijs. Uh, dan... Uh, Laten we zeggen, contraire aan haar persoonlijke depressies. Ik vond het leuk. Bij Albert Heijn kwamen de mensen op me af... die ik nog nooit gezien had en die in de buurt bleken te wonen. Tapten de mensen uit hun, van hun fiets af om me te feliciteren. Het was echt een bunch. Een bunch. Helemaal prettig vond ik dat niet, maar wel heel lief en hartverwarmend ook. Maar in diezelfde periode raakte je een depressie? Ja. De depressies gaan hun eigen weg, geloof ik. En dan eet je niet meer goed. En dan... Gezondheid gaat achteruit. De gezondheid gaat achteruit. Ja. Het is buitengewoon een taaie ziekte, moet ik zeggen. Dooschka ja, zo overleden blijkbaar heel onverwacht na een ja. zware operatie, ja. las ik in de krant. Ja, ik weet dat de details niet van, maar ik weet nee. wel dat ik geschokt was door, door het nieuws. Ja, ja. zeker. Ja, uh, Koen, we praten zometeen natuurlijk verder over uh, Van Cote uh, en de Bie. Maar ik ben wel uh, in aanloop naar uh, de, de inhoud van jouw documentaires uh, geïnteresseerd in de vraag. Een antwoord op de vraag, hoe heb je de heren zover gekregen? N nou, we hebben een jaar of zeven geleden al uitvoerig met elkaar gepraat. Ik had ze allebei wel eens afzonderlijk van elkaar geïnterviewd voor de krant, voor Vrij Nederland en voor de Volkskrant. En, uh, en toen heb ik tegen ze gezegd, een jaar of zeven geleden... er moet een keer een documentaire over jullie komen. Dat vonden zij zelf eigenlijk helemaal niet. Maar ze zei, nou leg je plan dan maar eens uit aan ons. Zijn we een paar keer bij elkaar geweest. Maar toen kwam het er toch niet van. En, en uh, uh, anderhalf jaar geleden interviewde ik Kees voor Vrij Nederland. En toen begon ik er weer over. God, wat was het jammer hè, Kees, dat het toen niet doorging. Nou, zei hij zei, ik vond het helemaal niet jammer, want het hoeft niet voor ons. Toen zei hij, uh, ik denk niet dat het er ooit van komt. Ik wil het best nog eens aankaarten bij Wim, die zie ik volgende week. En toen kreeg ik op Sinterklaasavond een mailtje, 2010... Kees, tijdens het inpakken van de surprises schreef hij me. Uh, ja, we hebben het over gepraat. En we vinden toch eigenlijk dat die film er maar moet komen. En dat jij hem maar moet maken. Ja. Nou ja, een mooier sinterklaas cadeau heb ik nooit gehad. Nee, ik kan me voorstellen. Uh, mag je ook gewoon Kees zeggen? Of is dat een uh, Meneer uh, Kees. Kees. Uh, uh, <laughs> nee, ik zeg Kees en Wim. Ja. Ja, ja, ja. Maar na verloop van tijd, of uh, kun je vrij snel op vertrouwelijke voet. Het met zijn hele t, uh, toegankelijke mannen. Ja. Ja, ze, als je tegenover ze zit, realiseer je niet dat je tegenover, die, uh, tegenover levende legendes zit. Ja, maar weten ze het zelf? Dat ze levende legenden zijn? Ik denk dat ze vreselijk zouden lachen om, ons, om, om, om, om, om <laughs> dit soort woorden. Ja. ja, dit soort grote woorden. Ja. Goed, als gezegd. We praten er zo meteen over door. De, de perstribune. Er zijn we aandacht voor een paar zaken die opvielen in het uh, media-nieuws de afgelopen week. Nederland is in de ban van de kou, maar heeft vooral last van elf stedenkoorts. U hoorde het net al in het nieuws. De rijnomhoofden komen bij elkaar. Nou ja, uh, in ieder geval uh, de nuchtere Friese die vinden dat wij, journalisten, programmamakers... Uh, de hype uh, aanwakkeren uh, voor zo'n Elstedentocht. tocht De Friese volkszanger Gerben Doustra verwoordde uh, die hype, die opgewondenheid... in het NOS-journaal als volgt. Hij wakt in de van voor de Hollander er vol. Hier op de onthutse tocht der tochten die gaat door... Maar wie Friesen met de batter, is het zomaar ik ben wetter. En dus horen we de kissen Nobelko. Is het zo erg met ons Hollanders? Ja, vaak wel. <laughs> dat was Geub uh, Gerben Duistra. Klopt dat gevoel van de Friese denk je koen dat, uh, dat opgewonden gedoe buiten Friesland over zo'n elf steden tocht? Heb jij er überhaupt iets mee? Ik heb er heel weinig mee. Ik ben geloof ik een van de twee Nederlanders die er zijn die niet kunnen schaatsen. En ik, heb, ik, ik zit ook elke keer te kijken of het misschien over een tijdje weer gaat dooien. Want ik, dit is niks voor mij, dit, ja. is dit soort weer. Nu schiet mij gelijk weer het fragmenten binnen met Van Kooten. En de, de moeder en de zoon, de moeder <laughs> ja. gaat zwierend op het huis... en ja. de jongen op die arme ja. Friese gaat. die zegt ik wil helemaal niet. Ja, ja. ja mooi is dat, hè? Ja, is prachtig. <laughs> zeg, um, heb je enig idee, is het onze hang naar nostalgie? Uh, oude tijden, ijspret, koek en zopie... Uh... Uh, mijn vrouw zei laatst, het is ook een beetje heimwee-tv. Dat is het natuurlijk wel, omdat het, het heeft ook, wat ik net al zei... ook iets met je eigen verleden te maken. Ja. En het is wel kwali ouderwetse kwaliteit die je bijna niet meer ziet op deze manier. Ja. Die, die sketches zijn zo ontzettend goed gemaakt. En zo leuk en zo aanstekelijk. Ja. En uh, dus, ik, daar was ik ook wel een beetje bang voor toen ik eraan begon. Dat ik dacht, stel nou voor dat het tegenvalt om het terug te zien. Hoezo? Uh, was je bang dat het effect uitgewerkt was? Nou... Kijk, in je hoofd is dat steeds groter en groter geworden... dat Urven van Van Koot ja. en En ik dacht, straks zie je het. En dan denk je, ja. het is helemaal niet goed. Maar het was fantastisch. Dat ja. was het leuke. Het ja. Had, nou ja, goed, het had, had natuurlijk gekund. Want met jeugdige ogen zie je anders dan eh, met die van later. Ja, zeker. Ja. Paniek deze week bij de fans van Studio Sport. Na Sport 7 en Talpa wil Zonder Mol nu voor de derde keer... een serieus bot uitbrengen op de rechten van de samenvattingen... van het Eredivisie Voetbal... Deze keer voorzitten tv-zenders van SBS als het huidige contract met de NOS volgend jaar afloopt. De fans die het liefst op zondagavond met het bord op schoot het programma bij de publieke omroep zien... maken zich serieus zorgen. Als de mol namelijk veel meer dan de huidige prijs van 17 miljoen euro biedt... wat naar nou verluidt de NOS ervoor betaalt... is de kans groot dat het voetbal na volgend seizoen bij SBS is te zien. Ook NOS-directeur Jan de Jong erkent dat deze week op Radio 1. Uh, de eredivisie wilde dat wij verlengden. Daar hadden ze een bepaald bedrag voor ogen en dat vonden wij te hoog. En John de Mol speelt grote mensenmonopolie. En het lijkt erop dat hij alle straten wil hebben in het spel. En ook nog een paar mooie hotels erop. Maar laat ik één ding heel duidelijk maken. Als hij andermaal bereid is om 35 miljoen euro per seizoen te betalen voor het voetbal. Dat is wat hij de vorige keer ervoor betaalde. Nou, dan wens ik hem voor de derde keer veel plezier met het voetbal. Iets wat jou bezighoudt, Koen, waar het voetbal terecht komt als het contract met de NOS afloopt. Nou, ik vind eigenlijk dat het wel bij de publieke omroep hoort. Uh, dat vind ik wel. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat je wilt betalen. En ik denk wel dat de mol, als hij het nu zou doen, het wel beter zal doen dan bij Talpa. Hij was, was wel gezegd over. Ja. Ja, ja, nee, maar ik denk dat hij dat. Hij, ja. Kijk, hij is natuurlijk een slimme man. Een goede nou ja, we hadden maken. het net even over, over Heimwee en over uh, Elfstede tocht. En, uh, en, en, en Van Koten En de Bie. Dit is nou ook wel typisch een programma waarvan je zegt, ja, dat is zondagavond 7 uur. Ja, NOS Studiosport. Maar daar zal hij het ook op houden natuurlijk. een 7 uur. Dus dat, dat zal allemaal hetzelfde blijven. Nee, maar het gevoel... De... Ja, de, die uitstraling is, is ja. anders natuurlijk. Dus ik vind eigenlijk dat het bij de publieke omroep zou moeten ja. blijven. Een aantal verschuivingen deze week in de wereld van de kijkcijfers. Afgelopen maandag ging de nieuwe drama-serie Dr. Deen in première... met torenhoge kijkcijfers. 2,4 miljoen mensen keken naar de serie... met uh, Monique van der Ven en Liz Snowink op Vlieland. En andere grote namen uit de toneelwereld. Aan de andere kant verloor het nieuwe prestigieuze SBS6-project... van John de Mol, de talentenjacht, de winnaar is. Bijna de helft van het aantal kijkers verdween. De serie begon vorige week met een miljoen. Daar waren er deze week nog 600.000 van over. Koen, uh, Koen Verbraak, jij do doet dingen voor de televisie. Je weet uh, de kijkcijfer terreur ja. tussen aanhalingstekens. Is, ja. is dat nou iets... Wat je bij de documentaire van, van Koten en de B ook nog bezighoudt? Hoeveel mensen kijken daar en hoe, hoeveel, hoe, hoe hoog leggen we dat? Het? het houdt je geen seconde bezig als je het maakt. Maar als het er dan eenmaal is en vanavond gaat het dan op de zender. Ja, ja dan hoop je toch wel dat het een publiek bereikt. Ja. Dus ik zou morgenochtend toch wel even kijken: van, is er naar gekeken? Ja, en, en, maar, maar krijg je van de VPRO als opdrachtgever nog een, een lat mee? Je zegt, Koen, we nee, willen totaal wel. Totaal niet. Nee, nee. nee dat, ik zou ook niet weten wat je moest. Ja, daar kun je ook niets mee ja. natuurlijk. Nee, dat zou ik niet meer uit de voeten kunnen. Nee, en aan de andere kant, uh, mooi is mooi en wie het wil zien, uh, die moet vooral kijken. Uh, en toch, maar hun series hadden vroeger wel hoge kijkcijfers. Hè, want je zegt net al, hele generaties groeiden met ze op. Ja, aan de andere kant zijn ze nooit voor... Totale volk geweest. Kees en Wim hebben nooit 4, uh, 5 uh, uh, miljoen mensen getrokken. Daar was gewoon geen sprake van. Ze waren toch altijd wel voor een selectief publiek. Ja. Dus uh, ik denk dat er in de hoogtijdagen misschien 1,5 miljoen mensen ja, kijken. Ik heb, ik heb uh, de deel 1 en 2 mogen zien in de aanloop naar ons samen zijn nu. En uh, nu schiet mij Wim de Bieter binnen die vertelt over zijn moeder in een verpleeghuis ja. of in een verzorgingshuis. Ja. We, weet je wat ik ja, bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt. Nou, ja. vertel eens. En, en, hij vertelt dat hij daar staat met, met, met zijn moeder en een tante. En in, in de lift staat, staan die ja. tante en die moeder. En er komen nieuwe dames binnen. En die tante van de Bie zegt tegen die onbekende nieuwe dames... Weet u wel dat dit de moeder is van Wim de Bie? En waarop uh, die, die dame antwoordt, een van de nieuwe dames. Mevrouw, wat erg voor u. Ja, het geeft dus ongeveer aan dat, dat, ja. dat ze inderdaad ook uh, niet alleen maar fans hadden. Hè. Ja. Bijzonder. Maar hij vertelt het leuk hoor, niet zoals ik het nu vertel. Nee, hij, hij vertelt het inderdaad <laughs> ja. ontzettend leuk. Ja, maar het zijn rasacteurs. En uh, het gekke is, dat zie je misschien nu pas, nu, nu je het terug kan zien. Wat, wat een eenzame hoogte ze misschien als acteurs hebben bereikt. Ja, we zitten zo enorm ja. te prijzen, maar. Ja, Je ziet eigenlijk hoe nou, het goed knap ze waren. Is als je terugziet. Uh, en, en de kracht van hun oeuvre is natuurlijk ook dat ze vanuit de taal werkten. Mm -hmm. De sketches begonnen altijd bij. Ze schreven het ten eerste al helemaal uit. Ja. Ze deden niks improviseren. Dat vond ik wel het... verrassend om te horen, eerlijk gezegd. Ja, Want ik dacht, er ze... zit heel veel improvisatie in. Maar ze wisten dus precies dat dat klopte als ze het gingen spelen. Mm -hmm. En veel typetjesmakers van nu beginnen bij de pruik. En die zetten uh, een, een, een mooi type neer, wat, he wat heel goed op iemand lijkt. Maar ja, dan hè? Dan ja. moet zo'n type ook nog wat zeggen. En bij hun was dat altijd voor elkaar. Deze week vierde koningin Beatrix haar verjaardag. Maar Er werd vooral stilgestaan bij Willem-Alexander en Maxima. Eh, omdat ze tien jaar getrouwd waren. Daar moesten we natuurlijk even op terugkijken. Op dat eh, jubileum zal <laughs> Je zou, ja. ja, zou te <laughs> zeggen, je blum. Um, daarom veel compilatie-uitzendingen op allerlei zenders met beelden van het paar. Ze gaven één televisie-interview. En in het verleden werd zo'n interview dan gedaan door een Maatje van Wegen, een Paul Witteman, de toppers van de publieke omroep. En deze keer sprak het paar een voorkeur uit voor presentatrice Linda de Mol. Ik zag tien jaar geleden. kreeg u van alle Nederlanders een geweldig cadeau. ter gelegenheid van uw huwelijk. Het Oranje Fonds en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar ik wil heel graag even weten uh, hoe gaat u die, uh, die tiende trouwdag doorbrengen? Ja, in ieder geval echt uh, samen. Uh, we houden voor onszelf wat we echt uh, gezamenlijk gaan doen, maar uh, wel gezellig. Ja, zo ging dat. Ja. Ja, Koen, uh, het, het moest in het interview over het Oranje Fonds gaan, dus Linda de Mol die zat al op glad ijs ja. natuurlijk met zo'n vraagje: hoe viert u de de verjaardag. Maar dat is een voorwaarde. Zou, zou jij voorwaarden accepteren in een gesprek met. maakt niet uit wie? Uh, ja, daar zou ik over moeten nadenken. Maar ik zou, je, voor... zou je. nou ja, zou je. Maar nou, ik vind het in dit geval DA... zo jammer. Dat ik denk, waarom ziet het Koninklijk Huis niet in dat interviewen. A, een vak is. en B, dat het zin heeft om iets van jezelf te laten zien en niet een soort promootje te laten maken. Ik bedoel, zet Willem-Alexander neer als een man van vlees ja. en bloed. Maak een mooi interview met die man. Dat is ook in hun ja. voordeel. Ja, zou het graag doen? Is een gesprek met... Uh, Natuurlijk, het, dat het paar. want er is genoeg aan... Maar wat dacht je van Beatrix? Daar is nog nooit ja, echt een interview mee geweest. Bij. Een nee, goed interview. Loopt, nee, dat lukt niet. Ja, maar ja, die ja, vrouw heeft wel wat te mooi. vertellen. Ja. <laughs> Ja, maar we hebben de koningin een slot op de mond gedaan. Dat is jammer. Ja, maar ik wil toch heel graag weten dat die vrouw drijft. Eén Vandaag hield naar aanleiding van de verjaardag van de, de koningin... een populariteitspol. En daaruit bleek dat ze met 80% populairder is dan vorig jaar. Een jaartje geleden was dat, uh, ik meen, 75%. En de reden uh, die voor de stijging werd uh, aangedragen door Eén Vandaag... was de dramaserie Beatrix Oranje onder vuur. Ja... Je, je ziet dus dat een televisieprogramma een uitwerking blijkbaar heeft op populariteit. Stel nou is dat Van Cote en de B uh, weer zo onder de aandacht komen... dat de vraag komt, heren, zullen we nog een keer? Wat denk jij? Nee, dat zullen ze nooit doen. Ze hebben, Kees heeft destijds bewust ge, besloten dat hij genoeg had van televisie. Uh, in deel drie zie je dat ook allemaal. Waarom? En zij zeggen gewoon van, uh, dat vond ik wel mooi... dat ze ook zeggen van, de herinnering is altijd sterker dan de herhaling. En dat is natuurlijk ja. waar. Ja, het is, het is de kunst om op tijd te stoppen. Hè? Ja, zeker. Ja, hebben ze dat gedaan, denk je? Zij denken er allebei anders over. Kees zegt van we zijn, we, hebben, we zijn te lang doorgegaan en Wim denkt daar toch anders over. Straks praat ik verder met Koen Verbraak en horen we weer de wekelijkse tv-recentie van Ron van Gouwen. kijken natuurlijk. Maar eerst Jules van der Wart, Koud Friesland, onze vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen, de vliegende kiep. Ja, ik sta in het uh, Elfstedenmuseum met, uh, met, met Gauke Bootsma. En uh, jullie hadden het over Willem-Alexander. En er zijn discussies dat uh, hij de Elfsteden toch nooit helemaal gereden zou hebben. Maar Gauke, we staan hier bij de vitrine. Ik zie, uh, ja ik mag niet zeggen, maar ik doe het één keer vikingschaatsen en foto's. Maar ook de Elfstedenkaart met nummer één. Hij had, hij had startkaart nummer één. Ja hoor, hij had een speciaal uitnodiging. En ik zie stempels. En het begint bij... De eerste stempel, dat is dan Sneek. Ja, en die zien we gewoon, hè? Ja. Dus eigenlijk wat er wordt gezegd dat hij nooit gereden zou hebben... of helemaal gereden ja. zou hebben, dat, dat klopt niet. Nee, natuurlijk niet. Ik heb al zoveel verhalen gehoord... maar ik geloof er helemaal niks van dat het, niet, dat het niet op een officiële manier gebeurt. Dus daar geloof ik helemaal niks van. Natuurlijk heeft hij hulp gehad met voorrijders. Maar dat mag een tochtrijder. Ja, dat is ook zo. Alleen wat me wel opvalt is dat de inkt vanaf bolzwart wat dikker is dan de wat ervoor staat. Hadden ze daar zeker wat meer inkt. Ja, op in de was... <laughs> nee, dat is ook... En er hangt ook nog een 15e Elfstedekaart, ook met startnummer 1. Die is ook van hem. Ja, maar toen zat hij in Buitenland en die, uh, die kon hij niet rijden. Ja, die is nog helemaal com compleet, want aan de onderkant uh, kan je ja. nog een stukje afscheuren en dat, dat zit er nog aan. Ja, en die heb ik dus van een, uh, van een wedstrijder gekregen. En hoe kom je aan deze kaart? Aan deze kaart uh, via een kennis die, uh, die de schaatsen ook van, uh, van hem kreeg. En uh, nou ja, die heeft gezegd, van, leg ze maar in het museum neer. En uh, zodoende zijn ze hier gekomen. Ja, en het museum dat is in de hinderlopen. En uh, ja, op 77 kilometer van, van Leeuwarden. En daarna moet er dus nog iets van 123 kilometer gereden gaan worden. Ja. Uh, we gaan het in het tweede gedeelte hebben of de tour nou echt weer doorgaat. Maar we zitten nog eerst even in het museum. Ik zie hier uh, spullen van van van, Evert, van Bentum, van ja, Jos Niesten, Jan Kooijman, Kooijman Piet Kleine. Uh, ja, de stempelkaart van Piet Kleine is ook heel erg berucht geworden. Want hij heeft niet, de uh, stempel gemist hier, hè? Hij heeft in de stempel gemist, ja. buiten zijn schuld. Buiten zijn schuld? Ja, want er de lampen van de televisie die stonden zo precies in zijn kop... en hij heeft nooit een stempelpost gezien. Hij lag op kop. Dus uh, hij heeft nooit gemakkelijk dat er een stempelpost stond. Daarnaast, uh, een jaar later, uh, in, zes, of in de, de vorige in de 86, uh, Rijn Jonker, die ja. tweede wordt. Ja. Hij kon vandaag niet komen, want hij moet zingen voor een Chianti-koor. Uh, dat vond hij belangrijker. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dan dit. Maar hij werd tweede. Waarom was dat? Uh, nou, Rijn Jonker die heeft steeds wel in de, in de kopgroep gezeten. En ja, uh, e uh, ja Evert was gewoon de sterkste. Ja, maar hij is ook omver gereden een keer. Hij is omver gereden, maar dat vind ik nou het sportieve van Rijn. Ja. Dat hij dat niet de schuld heeft gegeven van, ja, ze die motor die reed mij om. Dat was een motor van de televisie. Motor van de televisie en daar heeft hij nooit een andere schaatser zou misschien gezegd hebben. Van ja, mijn heupen, mijn dit. Maar Rijn, nee, dat is gebeurd en dat hoort bij de, bij de wedstrijd. En heeft hij nooit uh, misbruik van willen maken. Wat is het mooiste wat u heeft eigenlijk? Want u had het net over, we zaten al een beetje voor, te over, over boekjes van de Elfstedentocht. Ja. Uh, eentje van Jan Verwer daar en deze is van uh, uh, Hoekstra. Van Hoekstra. Ja. En die is van 1909. Ja, dat is de eerste Elfstedentocht. Daar heeft hij een prijs mee gewonnen. Ik kon zijn reisverslag uh, uh, in, inleveren, en heeft hij de prijs gewonnen. En dat was de eerste Elfstedentocht, toch, hè? Want uh, ja, pas sinds 1990 is of, officieel. Ja. Dus. ja, 1909 was de eerste, en daar hebben we die won Hoekstra, Minne Hoekstra, en daar hebben we de gouden medaille van. Van der laai hebben we de zilveren nummer twee, en negen mensen hebben die Elfsteden toch maar uitgereden. En daar hebben wij hier vijf Elfsteden kruisjes van, ook een hele andere, andere uitvoering, als, want dat de eerste elfteden was door de Friese IJsbond uh, georganiseerd. En of de volgende Elfstedek komt ook dit jaar, daar gaan we in het tweede gedeelte even over praten. We gaan dan met IJs op even testen hoe het er hierbij ligt in het ijs op. Het IJs op in Heerenveen, het NK Schaats is aan de gang. Uh, Sebastian Timmerman, de 5 meter bij de vrouwen zit er inmiddels op en wordt gewonnen door Marit Leenstra. Uh, dat uh, is eigenlijk niet zo heel erg verrassend, want zij is wel in dit veld de beste 1500 meter rijdster, maar ze doet dat met een behoorlijke afstand van bijna 2 seconden op Linda de Vries, die uh, ook tweede stond achter Leenstra in het klassement en nog steeds staat, want de Vries wordt ook tweede op die 1500 meter. Maar Leenstra staat, slaat dus een uh, behoorlijk gat en rijdt bovendien een tijd uh, van 1.57.17 die zij dit seizoen nog niet heeft gereden. Dus Marit Leenstra is in een prima vorm Gisteren ook al de 500 meter gewonnen bij dit Nederlands kampioenschap. En ze werd tweede op de 3 kilometer. En lijkt onbedreigd op weg naar een tweede op één volgende Nederlands titel. Want ze verdedigt op de 5 kilometer vanmiddag een voorsprong van 17,5 seconden bijna... Op die Linda de Vries, dat moet normaal gesproken wel genoeg zijn. Jorien Voorhuis staat op de derde plaats na de 1500 meter van vandaag. En heeft een redelijke buffer van bijna 7 seconden na plaats 4. Dus lijkt daarmee ook het ticket voor de WK round in Moskou te gaan bemachtigen. Want de nummer 4, Anouk van der Weijden, die staat toch al op een behoorlijke achterstand. En zelfs al meer dan een halve minuut naar de winnares toe, naar Marit Leenstra. Dus de 5 kilometer lijkt straks alleen nog maar te gaan om uh, ja, de afstandszegen. klassement afstandszegen dat. Ligt redelijk in een plooi op het kunsthuis hier in Ereveen. Want we rijden hier natuurlijk gewoon een NK op het kunsthuis in Tiaf. Met het dak erop. Ja, het had bijna, ja bijna helaas. Nou, de, de, het schijnt dat de komende donderdag. In Ammerstoel voor het eerst sinds de jaren 60 een, uh, zeg maar een grote meerkamp. Dus 500 meter, uh, 1505 en 10 kilometer. op natuurreis wordt, uh, wordt gereden. Als de omstandigheden goed blijven. Maar goed, zal Marit Leenstra niet aan meedoen. Zij gaat aan de leiding bij het NK bij de vrouwen. En wij gaan ons opmaken voor de 1500 meter bij de mannen. Gezellig met de Blauwe Husten dakkapel op de achtergrond. En die houtkamp Ajax in de zorgen tegen Utrecht in de zorgen. Nogal, ja, allebei. Nummer 5 Ajax tegen nummer 15 FC Utrecht. Net boven de. Boven de beruchte streep, zeg maar. Het staat 0-0. Is al een minuutje of zeven gespeeld in deze wedstrijd. En ik denk dat Ajax het moeilijk krijgt. Met, naals, met name centraal achterin. Uh, er staat Ricardo van Rijn en uh, uh, Deli Blind. En Blind moet bijvoorbeeld het tegen de Moesje opnemen. Uh, en de Moesje kopt de bal nu in de handen van uh, Vermeer. Het staat nog 0-0. Maar Ajax krijgt het moeilijk. Zal zeker zelf moeten gaan scoren. Want ik neem niet aan dat deze uh, uh, in elkaar geflanste verdediging van Ajax de 0 zal Houden. Het staat wel nog altijd 0-0 met uh, FC Utrecht uh, het meest in balbezit... in de eerste acht minuten van deze wedstrijd. De gast in dit uur van de Perstribune, Koen Verbraak... maker van een uh, driedelige documentaire-serie over Van Cooten en De Bie... hun werk, hun leven en wat doen ze vandaag de dag. Uh, Koen, je hebt al gezegd uh, dat Van Kooten en De Bie zeiden... nou, we moesten het dan, uh, dan maar doen, maar hoe krijg jij ze zover? Ik, bedoel, ik begrijp wel dat het een proces van enige jaren is... om ze over die streep te krijgen. Ik denk dat ze uiteindelijk ook wel vonden dat het verhaal misschien toch een keer verteld zou kunnen worden. Laat ik het zo voorzichtig formuleren. Want zo zullen ze erover gedacht hebben. Ja. Um, ik heb ze niet gevraagd anderhalf jaar geleden. van waarom doen jullie het nu wel en eerst niet? Nee. Ik dacht dat, uh, dat moet ik niet doen. Nee, want nee. dan gaan ze misschien bedenken. Ja, ja, dus, ja dat is ja. heel goed ja. dat we toen nee zeiden. Ja. Dus... Ja, maar hoe heb je ze werkelijk over de streep? Heb je enig idee wat ze over de streep heeft getrokken? Kees zei zelf later. Uh, wij zijn allebei over de zeventig. Uh, we er eens vanuit gaan dat we nog vijf jaar compostmentisch zijn. Ja, hoe lang kun je een verhaal vertellen? Hè? Uh, ja. Dus dat, dat is wel door hun hoofd gegaan. Ja. Was jij zelf een fan van, uh, van hun programma? Ja, ik was echt wel een grote liefhebber. Ik ben natuurlijk van de generatie die met hun is opgegroeid. Als je smalens op school kwam, dan vroeg je aan je vrienden... heb je gekeken gisteren? En natuurlijk hadden ze gekeken. En vervolgens liep je dus de hele ochtendkoor van de laak na te doen of zo. Ja. Weet je wel? Dat, ja. Zo ging dat. Dus dat was ook een beetje het risico bij zo'n project. Kijk, ze zijn op een bepaalde manier toch wel eikpunten geweest. Of, en, en ja, je moet je helden eigenlijk niet willen ontmoeten... Hè, want dan bladderen ze af op ware grootte. Maar dat is niet gebeurd bij, bij hun. Ja. Dus dat is wel, ja, vond ik wel heel prettig. Hoeveel de deur wel niet uh, gedaan heeft... illustreert uh, alleen al de openingstune uh, van jouw uh, documentaire serie. En uh, die klinkt zo. De Houden van Holland. Weet u het zeker, Belgemeester? is zijn waarachtige Uit de buitenkok. Ik ben gevraagd. Je mag hier maar 110 jaar zijn. Daar heb ik nou een kruisler met 55 voor gekocht. En Goed kalmen, hè? dat is belangrijk. Jij mag de pijn, maar dat is waar. Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Ik ben niet eng. Ik dacht dat het hier om ging, want hier weet ik namelijk alles uh, wel fijn. World. Dus ik zei, do is de baanhoofd. Do is de baanhoofd? Do is de baanhoofd. Baanhoof. Baanhoof. Zei Harry. Goed! Mousen schribbelen. Ja. Ja, je zei het Cor van der Laak. je de ja. de na was dat een typetje voor je... waarvan je denkt, oh, dat springt eruit? Nou, ik kon hem niet goed nadoen. Maar, maar dat, dat waren gewoon... Ja, dat, hun humor was heel bepalend voor... Ja, Cor van der Laak sprak er niet speciaal uit voor mij, hoor. Ik, ik vond Jacobs en Vanessa ook heel leuk. En, uh, maar... Hun humor was natuurlijk zo leuk, omdat het zo in die taal zat. Die, die, die grappen die ze maakten en dat verhaspelen ook van uitdrukkingen. Ja, dat, dat, dat ging je ook de hele dag proberen. Dat lukte dan niet, maar dat was wel uh, intrigerend. Ja, nou ja, he, heb je ze gevraagd welk type ze zelf het uh, best vonden? Of misschien wel uh, waarvan ze zeiden... Nou, nee, ja, achteraf moeten we toch zeggen. Ik denk dat ze wel... Uh, ja, ze, hebben, ze vinden toch wel dat Jacobs en Van Es wel redelijk gelukt uh, zijn... Als types, hoewel Kees ook wel zegt te zijn cartoonesk. Maar dat zijn wel types die nog in, in het DNA van de Nederlanders zitten. En, en de geboerde Stemmers natuurlijk, omdat dat hele. Uh, ja, wat Wim inderdaad zelf zegt, wat je al, uh, waar je al aan refereerde. Wij zijn zelf een beetje de geboede stemmers geworden. Maar die oudere mannen, die broers die bij elkaar wonen. Die uh, ja, toch een beetje klein en kneuterig en bangig naar het leven kijken. Dat geldt niet voor Van en de Bio, hoor, zoals ze nu zijn. Maar wel, die, die leeftijd hebben ze natuurlijk wel. De, de, de kwetsbaarder mannen. Ja. En, en ze hebben ons dingen meegegeven die we tot de dag van vandaag... door de geboedig stemmers moet ik daaraan denken. Hè. Wo is de baanhof. Do ja. is de over, over, ja, Dat was in 1985, 40 jaar herdenking van de oorlog. Ja, toen had iedereen opeens een verleden, Ook mensen van jaar of 18. En, uh, en daar refereert dit aan. Ja. De, de, de tweede aflevering gaat over de werkwijze. En dan praat je met de, de, de film-editor Ot Lau. En die ja. vertelt over de gebruikelijke uh, locaties in de series van het duo. Ik woon in Bussum hier en het was allemaal uh, in een straal van... nou, laten we zeggen, uh, 10 kilometer hier in de omgeving. Waar ze werd alles gedraaid. In huizen van uh, vrienden en bekenden. en Ze hebben hier ook alles uh, in huis gedraaid. Dat moest ook wel, omdat ze zo'n korte productietijd hadden. Ze hadden maar uh, twee draaidagen... en daar moesten ze soms drie kwartier materiaal in draaien. We hadden geen tijd om te reizen. Nee. Dus dat was een kwestie van drie, vier scènes per dag... Zaten we aan de keukentafel, sminkten ons type... gingen we naar de hoek van de straat, draaiden daar wat terug, nieuwe types. Als je daarop let, dan zou je dat heel goed kunnen zien... dat we heel veel locaties in eigen huis en omgeving ja, ja, Ze waren dus heel, laten we zeggen, houtje touwtje bezig, hè? door die tijdsdruk. Het is, als je erover nadenkt, is het verbazingwekkend... hoe dit soort grote televisie, hoe klein die gemaakt werd. Want het was allemaal heel kleinschalig. En, en, en vrienden en bekenden speelden erin mee. En, en de babysit van Casper en Kim speelde een rolletje. En de werkster, die viel even in als ze iemand nodig hadden. En, dat soort... en de moeders? Hè? En de moeders van Kees en Wim hebben er ook in gespeeld. Ja, ja, ja. Dus dat ja. maakt het toch. Ja, televisie hoeft niet met, met grote bussen en enorme redacties. Dat is uh, heel leuk. Nou ja, en Van S, de namen zijn uh, gevallen. Uh, en zo klonken ze. De tegenpartij is van jou en van mij. de tegenpartij en we konden het allemaal uh, meezingen en dan toch ook nog even de de verzet Ik dacht, nou kom het erop aan, nou of nou, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de baanhoofd. Do is de Bahnhof." Do is de baanhoofd, baanhoof. zei Arie. En hij zei, dank je. En hij ging peddelen in de fouten richting. Had ik hem dus te de verkeerd. De baanhoofd om... is do. Want het baanhoofd baanhoof is daar, station. Jij wist. Arie zegt, ijskoud, 15 jaar. Maar goed do dat is ik er stond, maar goed dat jij er niet stond met zijn Engelse ziekte, want jij wist nog, jij wist het ik... wat de baanhoofd was. <laughs> Ja, ja je, kunt, je kunt er nog om lachen. Ja. Dat, dat, jij, hebt de, jij hebt de heren gesproken. En ja. vervolgens ben je dat, dat enorme door doorgaan ja. uh, uh, lopen. Ja. Ligt dat gewoon ergens voor, voor handen? Nee, dat, dat, dat, dat hebben zij zelf gewoon op, op banden staan. En, uh, dus de, ja, honderden uren materiaal. Ik heb niet alles kunnen zien, maar dat was onmogelijk. Mm -hmm. Maar wel een, toch een heleboel. Ja. En dat bleef, wat ik net al zei, behoorlijk overeind. Zeg maar, is het niet jammer dat dat niet gewoon bij het instituut... het museum, beeld en geluid is? Ja, daar ligt wel een hoop, maar ik weet nee, eigenlijk niet precies... Niet het hele, hele pakket? Volgens mij niet, nee. Volgens mij, wat ook bijvoorbeeld heel raar is... Wim en Kees hebben heel erg veel bewaard. Wim heeft een enorm archief in een loods in Den Haag. En hij zegt ook, ja, wat moet ik daar nou mee, hè? ik ben, uh, wordt straks 73, voor wie bewaar ik dit? En dan zou je zeggen, in elk land zijn er al vijf musea... die staan ja. te trekken van mogen wij het? Maar ja, dit verdwijnt straks ochtends met, met grijpers in grote bakken. Omdat, uh, en dat is toch wel uh, ja, aangrijpend. Want daar zit dus alles in van wat Simplistisch Verbond. Ja. Alle teksten, alles wat ze gemaakt hebben de afgelopen 40 jaar... ligt daar in, in die loods. denk ja, daar moet, moet iemand zich toch over ontfermen, zou je nou ja. zeggen. Nou ja, ik weet dat, kijk, bij beeld en geluid... Het uh, zijn ze erg van beeld en geluid en niet van papier. Dus dat is op zich een handicap. Dus waar moet je het ja het letterkundig museum misschien? Ja, maar als je die kleine boekjes ziet... waarin ze bijvoorbeeld mattenkloppers tekenen... als ze het symbool van het Simplistisch Verbond aan het ontdekken zijn. Ja, mijn hart gaat daar snel van kloppen. Dat ik denk, dit is gewoon wat die mannen toen... aan tafel hebben zitten schetsen. En uiteindelijk kwam daar die mattenklopper uit. Ja, dat moet toch in een museum? Je zou zeggen van wel. Uiteindelijk zitten de heren bij jou op de bank... om het werk te bekijken wat je gemaakt hebt. ja. Dat was heel surrealistisch, ja. Dat opeens uh, Van Koot in de Bie op je eigen bank zitten. Ja, dat was een van de wonderlijkste ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja, dat, dat lijkt me uh, heel... En tegelijkertijd uh, zijn ze heel benaderbaar En ook weer niet... Uh, ja, maar dat vond ik een heel mooi moment. Ja? Ja. Want uh, ze, ze zitten bij jou op de bank. En daar zitten jouw idolen. Maar, maar zij kijken gewoon bij jou op de bank naar wat je gemaakt hebt. En ze kijken ook uh, nog eens weer naar en zichzelf. En waren ze kritisch? kritisch over zichzelf? Ze zijn indirect, hè? dus uh, ze zeggen niet meteen wat ze vinden. Uh, uh -huh. Maar ze hadden uh, gaandeweg wel een aantal opmerkingen... waar ik echt wat mee kon doen. Ja, ja maar uh, wat ik neem aan dat je heel uh, gespannen zit te kijken... Uh, in uh, afwachting van hun reactie. En meer naar hun en, dan naar de televisie. Ja, ja, zekker, ja. dat je benauwd bent. Dat je denkt van dadelijk, oh, dat vinden ze helemaal niet. Ja. Nou, wat me bijvoorbeeld trof was dat ze uh, Van heel veel scènes weten ze ook niet meer dat ze ze gemaakt hebben. Oh, dat is en wel de, gerust. En dan zit, nee, maar dan zitten ze er ook naar te kijken, zoals jij en ik. Ja. Dus ik heb ze ook een paar keer echt hard zien lachen... om een oude Jacob van S-scène. Dat mm -hmm. ze het helemaal vergeten zijn. En er gewoon naar kijken als een goede scène. Dat is mooi. Tijd voor onze TV-recercent tv Ron Vergouwen met zijn rubriek Kassie Kijken, Ron... over de televisie van de afgelopen week. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Het was weer een week met een aantal opvallende programma's, zoals de dramaserie Dr. Deen en het interview van Linda de Mol met Willem-Alexander en Maxima. En. Ach, laat maar zitten ook. Want het ging deze week natuurlijk maar over één ding op televisie. In het oosten en het noorden van het land is de strijd tussen de ijsclubs losgebarsten. De schaatsen kunnen uit het vet. En dat betekent dat wij toch wel een beetje ijskoorts hebben. En het is koud en het wordt nog veel kouder. Een gevoelstemperatuur van min 15. Dit is voor winterliefhebbers een droomscenario. Ja, alle clichés rond kou, ijs en schaatsen kwamen weer voorbij. Maar er sijpelt ook langzaam een nieuwe term door op televisie. Zoals deze nieuwe binnenkomer. Het gaat echt absoluut koud worden bij ons, en dat laat ik u zien aan de hand van de pluimverwachting. En op basis van de pluimverwachting kijken zij hoe gaat het met de vorming van het ijs. Ja, iedereen smult van al die mooie plaatjes en de stedenkoorts. En de KRO had dat goed begrepen en kwam na breaking news deze week met het fenomeen breaking movies, namelijk de ingelaste film De Hel van 63 over de elf stedentocht van 1963. Heel slim. Maar bij sommige tv-makers leidde al die kou tot een wel heel vreemd soort koorts. Of liever gezegd, een enorme aanval van smakeloosheid. Er staat een oogste wind. Dat hoor je dan van alle ja, kanten. En dat geeft een gevoel van min 12. Oude wens, mijn voorruit uh, aan het krabben. Als jij je voorruit aan het krabben. Ik moet zo mijn uh, voorruit aan het krabben. Oh, je voorruit! Een, uh, oh, we verstonden het verkeerd. Het is toch niet de graf? Maar goed. goed. goed. ik was, was me ja, ja. vooruit aan het krabben. Ja. Ik krijg er al vreselijke koude handen van. Okay. Af... Ja, en ik weet niet of het aan de kou lag, maar ook de techniek liet de tv-makers af en toe in de steek. En ja, dan ben je als presentator niks meer. In het hele land is het ijs. Ja, als je, nou, Mark Smeets heeft eigenlijk helemaal gelijk. Ik ben volkomen afhankelijk van de autocue. Dat betekent dat ik in een camera kijk waar letters op staan. En als die letters er niet staan, dan kan ik eigenlijk niets. is kapot, niets. hè? Want ik moet tekstjes hebben die langzaam toegaan. Ik vind het jammer dat Tommy nu komt met de tekst... want ik praat het het liefst vol tot het apparaat het weer doet. Want ik heb geen idee wat we laten... Ik zag alleen het woord ijs staan, meer niet. Toen ging hij op zwart. En hij, en hij doet het niet meer, hoor ik nu van de regisseur. Ja, maar Albert en Matthijs die zaten tenminste lekker in een warme studio... Dan de tv-makers die naar buiten moesten voor de opnames. Die hadden het pas waar. Zoals bijvoorbeeld Bert van Leeuwen voor het familiediner en Anita Witsier voor Memories. Televisie, glitter, glamour, showbiz. Het is gewoon ouderwets afzien. Het is niks zo erg als dat je buiten met iemand moet praten, urenlang of lopen. En je loopt alleen maar te denken: ik heb de coat, ik heb de coat, ik heb de coat. Ik heb een thermoshirt hieronder, maar dat heb ik afgeknipt. zodat je niet kan zien dat ik een thermoshirt eronder aan heb. Tja, al die sterren die zien af hoor. En dan nog die arme verslaggevers. In Friesland, in Bolzwart, staat Wilson Boldewijn. Vertel. Ja, je moet niet zozeer letten op de feitelijke temperatuur, maar op de gevoelstemperatuur. Mijn hand is gewoon een trill. Zo koud heb ik het nu. Ja. Dat is veel belangrijker voor je fysieke gesteldheid, hoe die gevoelstemperatuur is. Dat is iets waar de mensen echt op moeten letten. Ja, maar die verslaggever van Editie NL stond ook stil buiten. Nee, natuurlijk krijg je het dan koud. Maar de verslaggever van het Po-nieuws had het een stuk makkelijker om warm te blijven. Mag ik je wat vragen? Het begint een beetje koud te worden hier. Hallo? Zou u beginnen? Doe eens even normaal. We Nee, het nee. wil stokken. niet gefilmd worden. Ja, maar dat moet je niet. Jij staat me toch gaan te filmen. zie dan. Nou, dan je zo'n pauw-pauw-dingetje niet leuk? Nee. Ja. nee. afblijven. Afblijven nu. Hef even terug. Gaan mijn knokken. Heb er een plotkapje terug? Ja. Heb je dat ding een naar terug. Ja. Heb je dat plotkapje even terug? Ja. Heb de dat terug? Heb het ding terug? Ja, Voor de duidelijkheid, die Pau Nieuws plopkap waar de geïnterviewde mee aan de haat ging... is zo'n schuimhoesje rond de microfoon met het logo van het programma erop. Leuk souvenirje voor thuis. Maar het is nu echt een probleem voor het Pau Nieuws aan het worden... dat niemand meer bang voor ze is. We lijken er met z'n allen aan gewend te zijn. Mensen laten zich niet meer zo makkelijk in een hoek drukken door zo'n brutale verslaggever. Iedereen, nou ja, bijna iedereen. Behalve namelijk de man die het boek schreef, hoe moet ik omgaan met het Poonnieuws? En laat die Poniusprins Rutger Castricum nou net daar op de koffie gaan deze week? Haal hem in ieder geval even naar boven als hij in de regen staat. Gewoon open doen? Gewoon open doen. En als hij heel erg vervelend is, dan misschien meteen snel die deur weer dicht doen. Jij zegt de deur smijten, dat is een aardige tip. Daar kom je goed over. Nee, daar kom je niet goed over, maar... Ik, uh, gewoon, maar die tip geef je wel? Maar dat, dat is niet mijn tip. Nou, dat, dat was dus net wel jouw tip. Nee, ik heb gezegd dat als iets... Het is wel een waar... beetje warrig nog... Uh... Nou, ik ben nog met dat boek bezig. Ja, ik merk het ja. Nou, dat was tip 1. Dan gaan we over naar tip 2. Ja, overvalt nog een beetje de camera. Dus moet ik even... Ja, maar ja, dat is juist de hele grap. Jij weet hoe je daarmee omgaat. Nou, waarschijnlijk viel het grootste deel van dit gesprek wel degelijk in het voordeel van de geïnterviewden uit. Maar daar zagen we dan na de montage van Poont natuurlijk niets meer van terug. Ja, het was een week waarin ons respect voor verslaggevers door dit winter weer behoorlijk steeg. Al kan het, wat mij betreft, voor sommige sterreporters niet hard genoeg vriezen. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Koen Verbraak, maken van uh, Van Koten en de Bie. De serie die vanavond voor het eerst, deel 1 althans, te zien is. Bij de VPRO, Nederland 2, tien voor half negen. Je hebt de heren zover gekregen dat ze meewerkten. Het resultaat is goed bevonden. Uh, het is mooi, het is prachtig, het is ontroerend. En hoe spannend is het voor jou nu? Uh, aan, aan, laten we zeggen, letterlijk aan de vooravond van de uitzending. Ja, dat, dat, dat heeft altijd iets. iets... Iets vreemd. Het is een soort raar vacuüm. Uh, die, die dag is raar. Want alsof er vanavond iets moet, terwijl er niks moet... Ga je kijken? Ja, ik ga wel kijken. Maar meer omdat ik zeker wil weten dat alle banden lopen... dat er geen storing is. Uh, ja, dat is het meer. Ja. En ik denk ook altijd, als ik al niet kijk... nou dan, dat, dat, dat, dat is verkeerd. Nou, ik af hoe de maken naar zijn product kijkt, als het live op televisie te zien is. Je kunt er nog steeds geen afstand van nemen. En je ziet toch nog steeds schnitz die je niet helemaal lekker vindt... dat je denkt, dat had iets korter gemoed... of misschien ik, toch dat moeten omdraaien. Zo blijf je kijken. Maar dus laten we zeggen, je zit niet ontspannen op de bank, op je eigen bank... zonder de aanwezigheid van deze heren, behalve <laughs> op het scherm. Uh, je, je kijkt nog steeds dan vakmatig. Ja, het is moeilijk om er helemaal van los te komen. Ja. Je ziet nog steeds, uh, ja, het, het is nog niet, niet genoeg gestold... Ja. om er afstand van te nemen. Uh, dan, dan rest het. Uh, ter afronding van dit uur, toch de vraag. Uh, hebben zij navolgers in Nederland? Is er, uh, is er iemand. of zijn er iemanden aan te wijzen? Op Je dit moet niveau? dat zien. of Kruif um, of navolgers heeft. Er zijn na Kruif veel goede voetballers geweest. Maar nooit meer iemand Kruif geweest. En van Cotinabie hebben op, op absoluut eenzame hoogte gestaan. Ze hebben het genre voor een heel groot deel gecreëerd. En zij zijn de oervaders. En dat zullen ze altijd blijven. Er zijn hooguit mensen die een beetje in hun richting kunnen komen. Maar niemand zal dat kunnen eveneren, evenaren. Maar er is ook geen tweede kruif. Ik denk dat je het zo moet bekijken. Nee. En we moeten, gewoon, we moeten dat ook niet willen. We moeten blij zijn met 40 jaar van koot in de bier. Maar voor af, hebben ze zelf nog uh, mensen van wie ze zeggen... hé, hey, die, die moeten we in de gaten houden? Ze houden heel veel in de gaten. Ja. En ze volgen veel. En, uh, maar, maar dat moet je aan hun vragen. Goed. Koen, bedankt voor de mooie documentaire. Vanavond uh, deel 1. Fijn dat je er was uh, dit uur. Dankjewel. Koen Verbraak. Braak. Volgend uur Kees uh, Ploegsma. En dan uh, ook ons antwoordapparaat met een uh, vraag en antwoord. Tot zo dadelijk. KMI waarschuwt voor extreem weer. Code oranje is afgegeven. 800 kilometer file. een van de drukste spitsen ooit. Ga niet, uh, niet eerder van je werk naar huis dan nodig. Wacht dit gewoon even af. Wat dacht u vanochtend toen hij die sneeuwvokjes zag? Dit wordt natuurlijk weer ellende. We rijden helemaal geen treinen. Nee, voorlopig niet, zegt hij. De verslaggever van de avond zal met Rijkswaterstaat op stap gaan. Ga je dat redden? Nou ja, <laughs> ik doe mijn best. Waar moet jij naartoe? Ik moet naar Heerlen. Poe, dat is nog een end. Ja, inderdaad. Ik, ik ben hier al ongeveer vier uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.